11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De kapitein van het gekapseisde cruise cruiseschip Costa Concordia... heeft huisarrest opgelegd gekregen. Hij mag van de rechter de gevangenis verlaten. De kapitein wordt beschuldigd van doodslag. Ook wordt hem verweten dat hij zijn schip verliet... voordat de evacuatie was afgerond. De, co de Costa Concordia voer vrijdagavond op een rots... bij het eiland Giglio en kapseisde. Zeker elf mensen kwamen om het leven. 24 mensen worden nog vermist... Een van de overlevenden van het ongeluk met de Costa Concordia, een vrouw van 30, is een achternichtje van een man die om het leven kwam bij de ramp met de Titanic in 1912. Haar oudoom oom was kelner op het schip dat op een ijsschots voer en verging. Minister Schippers mag doorgaan met haar experiment met vrije prijzen voor tandartsen. De Tweede Kamer is kritisch over het project, maar een meerderheid blijft het steunen. Sinds twee weken mogen tandartsen hun eigen prijzen bepalen... maar verzekeraars vergoeden niet automatisch elke rekening... Soms moeten mensen extra betalen. Vorige week bleek dat het ook kan gebeuren bij behandelingen bij kinderen. De Kamer vindt dat onaanvaardbaar en ook minister Schippers is daartegen. Zij wil dat verzekeraars en tandartsen zelf tot een oplossing komen. Dan kan het experiment voorlopig gewoon doorgaan. PvdA, GroenLinks en SP willen dat het meteen wordt beëindigd. Het Limburgse PvdA-statenlid Usturk weet nog niet... of hij aangifte gaat doen tegen ex-Pvv'er Bosman die beledigde hem in een interne e-mail die een paar dagen geleden uitlekte. De PvdA-fractie adviseert ust om aangifte te doen, maar hij zegt dat er nu te veel emoties spelen om een weloverwogen besluit te nemen. Bosman werd uit de pvv fractie gezet nadat de inhoud van de mail bekend was geworden. Gisteren maakte hij bekend dat hij als eenmansfractie verder gaat. Het dagelijks bestuur van de Joodse gemeente Amsterdam... heeft opperrabijn Ralbach voorlopig van zijn taken ontheven. De organisatie reageert op een verklaring... die de geestelijke mede heeft ondertekend... waarin wordt gesteld dat homoseksualiteit een ziekte is... die te genezen is. Ralbach blijft in elk geval ook nonactief tot er een gesprek met hem is geweest. Dat gesprek is volgende week. Nederland gaat geen extra geld in het Europese noodfonds stoppen... om zo de AAA-status van het fonds te garanderen. Dat heeft minister De Jager van Financiën gezegd. President Draghi van de Europese Centrale Bank zei vanochtend... dat AAA-landen meer geld in het noodfonds moeten stoppen... zodat het de hoogste status van kredietwaardigheid kan behouden. Maar volgens minister De Jager zijn er te weinig kredietwaardige landen over... om een AAA-status te garanderen. De last komt volgens hem dan vooral op de schouders van Nederland en Duitsland te liggen. Rotterdam krijgt geen extra afvalstoffenheffing voor ZZP'ers die thuis werken. Het gemeentebestuur ziet er vanaf omdat de heffing voor een deel van de bedrijven onrechtvaardig is. Het plan was om ZZP'ers die vanuit huis werken een afvalheffing van 128 euro per jaar op te leggen. Maar daarop kwam veel kritiek. Niet alleen van ZZP'ers, maar ook van de gemeenteraad. De heffing zou veel mensen treffen die nauwelijks afval produceren, bijvoorbeeld boekhouders. In het noorden van Ethiopië hebben gewapende mannen vijf buitenlandse toeristen doodgeschoten. Volgens een westerse diplomaat zijn er Duitsers onder de doden. Een toerist wist aan de schutters te ontsnappen. De Ethiopische staatstelevisie meldt dat de daders Ethiopië... zijn binnengekomen via het buurland Eritrea. Het Syrische regime is fel tegen de komst van Arabische militairen naar het land. De emir van Qatar zei afgelopen weekend dat Arabische troepen... een eind moeten maken aan het geweld tegen opstandelingen. Maar volgens Syrië zou dat de situatie alleen maar verslechteren. In Den Haag sprak minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... vanmiddag met de leider van de Syrische Nationale Raad... De belangrijkste oppositiegroep. Rosenthal zei na afloop dat tegenstanders van het Syrische regime zich moeten verenigen. In het nieuwe Syrië moeten de rechten van alle Syriërs worden beschermd, zei hij. In Port-au-Prince, de hoofdstad van Haiti, zijn zeker 23 doden gevallen bij een verkeersongeluk. In een drukke straat raakte een vrachtwagen onbestuurbaar. Vermoedelijk werkten de remmen niet. De truck schepte auto's, een busje, motorrijders, voetgangers en verkopers die op de stoep stonden. De Inkspotprijs voor de beste politieke spotprent... is dit jaar toegekend aan Siegfried Woldhek. Hij kreeg de prijs voor zijn tekening van staatssecretaris Bleker... die met zijn klompen bloemen vertrapt. Ook al is het natuurbeleid de aanleiding voor het portret... de tekening voelt als een totale typering van Bleker, zegt de jury. Het weer, vannacht vrij helder. De temperatuur ligt een paar graden onder nul... met uitzondering van een smalle kuststrook. Morgen overdag eerst nog zon... maar in de loop van de ochtend meer bewolking en later regen. Het wordt dan 3 tot 6 graden. Na morgen blijft het vrij zacht met toenemende kans op een winterse bui met hagel en onweer. Dit was het NOS-journaal. Gute Nacht, Freunde. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette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 En opeens zijn de homo's weer in het nieuws. De Joodse opperrabijn van Amsterdam vindt dat homo's ziek zijn... en christelijke homo's kunnen zich op kosten van de verzekering laten helpen. De organisatie die het programma aanbiedt heet Different. Rare naam, want dat mag je dus niet zijn, Different. Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op morgen op deze dinsdag. Veel mensen reageerden verontwaardigd op dat bericht in trouw dat christelijke homo's zich kunnen laten helpen, betaald door de verzekering. Meester Schippers wist van niks, maar ze gaat het uitzoeken. Zometeen een debatje met een voor- en een tegenstander in de Tweede Kamer. Esme Wiegman van de ChristenUnie en Pia Dijkstra van D66. Duizenden Oostenrijkers, die in de jaren 30 slachtoffer waren van de dictatuur, worden morgen officieel gerehabiliteerd. Hoe zit dat en waarom gebeurt het pas nu? straks weet u het. En ook een gesprek met de Nederlandse filmregisseur Roel René, die maakt al jaren furoren in Los Angeles en nu gaat hij een western maken in Roemenië nog wel. En om vijf voor 5:12 wordt weer een gedicht besproken dat het geschopt heeft tot de Turing shortlist. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 17 januari. Acteur, vader van een generatie, Piet Reumer is overleden. Amsterdammer dood gegaan. Aardige man. Leuk of vindt. Ik geloof dat het helemaal niks is. Ik geloof dat het... de kok met COCK, een zersje, En dan wordt die man de kok. Ja, dan ben ik ineens de kok. Ja, ja veel mensen willen toch even op die kruk gezeten hebben met dat hoedje. Oeh, ik heb het koud gehad, Sinterklaas. Vreselijk koud. Ja, een beetje nors. Waar we, waar we eigenlijk uh, alle generaties mee grootgebracht zijn. Vanaf bij en zoon uh, tot aan baantje. Door de stront en door alles heen heeft hij uh, met zijn diep in de zeventig... heeft hij uh, ons allemaal daar doorheen gesloten. Het gebeurde wel eens dat ik uh, kwam en dan zag ik al aan de gezichten van een paar mensen... nou, ik weet niet wat hier aan de hand is, maar dan zei de opname altijd... ik voel een humeurtje opkomen. Het is een mimiek, doet hij ja. iets kleins waarmee hij heel veel vertelt. Hij leerde jou door te doen, dat is zijn school geweest. Het acteren was een ambacht en dat... Verstond hij zo goed dat je eigenlijk niet zo goed zag dat hij acteerde. Bom, bier op, op bepaalde momenten. Nee, ze gaan het erop. Het is de kapitein van het cruiseschip, de Costa Concordia, heeft de ene fout op de andere gestapeld. Hij lapte in ieder geval de regel aan zijn laars die wij allemaal kennen: een kapitein verlaat nooit het zinkende schip. De kustwacht nam een gesprek op met de kapitein. Hij zit in een reddingsboot en wordt gesommeerd terug te keren naar het schip om de reddingsactie te coördineren. <stelling> De reddingsactie gaat nog steeds door en ondertussen bereidt bergingsbedrijf Smit Tak zich voor op het wegpompen van de olie uit het schip. Op de scheepshuid monteren wij een soort uh, uh, flens, waardoor wij een gat boren door de scheepshuid heen uh, met een, die afsluitbaar is. En op het moment dat uh, dan dat gat gemaakt is, dan kunnen wij de olie uit het schip gaan, uh, gaan verpompen. Correspondent Bas Mesters is op het eilandje, Gilio. Goedenavond Bas. Goed, Heb je uitzicht op het schip? Ja, ik zie het liggen. Het is ja. mooi uitgelegd. Maar het is. Een uh, andere kant natuurlijk een trieste bedoeling. Ja, ik hoorde dat er nog 24 vermisten zijn. Is er nog hoop op overlevenden? Nou, ik sprak net met wat speleologen, onderwaterduikers. die ook dan nog eens gespecialiseerd zijn in het uh, grotten ingaan. En zij zeiden dat het. Uh, ja, je, je moet altijd doorgaan, zeiden ze. Maar ze denken dat uh, morgen of onder, overmorgen gewoon. Uh, het wordt gestopt, dit zoeken. Ze zeggen daarbij ook dat het een heel gevaarlijk werkje is, omdat er werkelijk van alles rondrijft daar in het water, in het schip. Van bestek tot gebroken spiegels, scherven. Als je een deur doorgaat, kan die door het water dichtgedrukt worden, waardoor je opgesloten zit als speleoloog. Dus het is uh, nog helemaal niet zo makkelijk om dat hele schip onder water te onderzoeken. Hey, hoe lang blijven ze nog zoeken? Uh, ...vandaag en morgen en misschien overmorgen... ...maar dan zal Smit toch uh, de overhand krijgen met het uh, wegpompen van de olie. Ja. Welke grote vragen moeten nog beantwoord worden? Nou, ja, de grote vraag is natuurlijk waarom die kapitein uh, zoveel fouten één stapelde. En voor de rest moeten we, uh, de vragen worden beantwoord als het gaat om... Uh, ...wat gaan we doen met het schip. Er is besloten dat het weg moet, maar op welke manier gaat het weg... Gaan we, willen ze het schip, de eigenaar en de verzekeraars, willen ze het heel houden en weer vaderen. Of uh, accepteren ze dat het waarschijnlijk zo is dat geen mens meer op dat schip wil varen en dat ze het kwijt zijn, die 450 miljoen euro? Die beslissing moet worden genomen voordat er met de berging kan worden begonnen. Want dat heeft van invloed op de manier waarop het schip zal worden geborgen, of het in zijn geheel zal worden geborgen, of in stukken zal worden gezaagd. Dat soort beslissingen. Oké, okay. dankjewel Bas Mesters. Wie wil er nou niet besparen op gas en elektriciteit? De energiemaatschappijen ontwikkelen daarom apparaten... waarop je als klant meteen kunt zien hoeveel je verbruikt. Je kunt het aflezen via een app, op je telefoon... of op een kastje dat op de plek van de thermostaat hangt. Je ziet meteen s ochtends wat verwerend is, hoe het verbruik is qua stroom, qua gas. Dat is ideaal. Zo word je bij de afrekening niet verrast met een bijbetaling... en kun je direct zien welke apparaten de stroomslurpers zijn. Waterkoker... Uh, wasdroger uh, en magnetron. Dat zijn de drie die echt uh, meteen, uh, meteen door het dak gaan. En dan overleed er nog iemand aan wie we zeker niet voorbij willen gaan. Dirigent, organist en clavicinist Gustave Leonard. Als een van de eerste in Nederland speelde hij oude muziek... op authentieke instrumenten, gelauwerd in binnen- en buitenland. Collega en oud-leerling Ton Koopman prijst zijn kennis en kunde. Als een ongelooflijke inspirator, uh, iemand die... Uh, zo lang eigenlijk in status geweest aan de top van de markt te blijven... en steeds weer inspirerend was voor allerlei generaties. Ja, het is een, uh, een tragiek. Voor Gustav Leonhard was Bach de grootste en belangrijkste componist. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Horen we niet vaak, hè? Bag in, uh, in het oog. Joris Stubenitski zit naast me. Hij heeft de krant vanmorgen al een beetje gelezen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken onderzoekt de rijvaardigheid van vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland. Dat zegt het ministerie tegen Spits. Aanleiding is de discussie over het rijgedrag van vooral Oost-Europese chauffeurs. Iets dat al langer een doren in het oog is van hun Nederlandse collega's. Vermoedelijk hebben de Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs... een veel slechtere opleiding dan Nederlanders. Daarom bekijkt het ministerie aan welke voorwaarden... truckers moeten voldoen om in hun land van herkomst de weg op te mogen. Het ministerie geeft daarmee gehoor aan zorgen van de Tweede Kamer... en de transportsector. Als het aan politieagenten ligt, lopen ze er straks bij met een baret... en stevige halfhoge laarzen. De netjes gestreken broeken moeten plaatsmaken voor een stoere broek sterk materiaal. Dat blijkt uit een onderzoek van politiebond ACP dat de Telegraaf mocht inzien. Agenten willen volgens de bond een stoerder imago. Hun huidige kleding vinden ze te saai. Ook ervaren ze op straat dat ze onvoldoende gezag en autoriteit uitstralen. En daarom hebben ze een eisenpakket ingediend voor een nieuw politieuniform. Henk Krol reageert morgen in spits op de anti-homo-rabijn... die homoseksualiteit een ziekte noemt die te genezen is... Van de hoofdredacteur van de Gaykrant mag de rabbijn een stambeeld krijgen. Krol prijst de rabbijn om de discussie die hij heeft aangezwengeld... onder gelijkgestemden, want dat was mij niet gelukt, zegt Krol. Bovendien wijst Krol erop dat de rabbijn misschien wel een homoseksueel kind heeft. Hij heeft een groot gezin en volgens de statistieken... zou er heel goed een homo tussen kunnen zitten, zegt Krol. Steeds meer middelbare scholen geven les in Chinees. Op negen scholen loopt een proef... En volgens Stichting Leerplan Ontwikkeling Nederland... vonden het er alleen maar meer. Het AD ging langs bij het Stanistascollege in Delft. Ik ben een draak, vurig en trots, zegt een van de leerlingen. Makkelijk is het niet, zegt een docent. Aan het eind kennen de leerlingen zo'n 700 tekens. En je moet er 3000 kennen om een gesprek te voeren. Toch heeft één leerling motivatie genoeg voor zes jaar Chinees. Hij houdt wel van een uitdaging. De Telegraaf komt morgen met nieuws over Noerten al-Bayrak... de op non-actief gezette directeur van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Volgens haar contract krijgt ze bij gedwongen ontslag nog 18 maanden salaris uitbetaald. En daarom zit het ministerie van Binnenlandse Zaken in zijn maag met de kwestie. Het ministerie wil wel af van Al Bayrak, maar moet haar dan een afkoopsom van enkele tonnen betalen. Volgens de advocaat van Al Bayrak zit haar cliënt daar trouwens niet op te wachten. Mevrouw Al Bayrak wil gewoon weer terug naar haar werk, zegt zij. Het Nederlands Dagblad gaat in op de nieuwe methode van de autoriteiten in Indonesië om het reizen op het dak van treinen tegen te gaan. Treinsurfen moet worden ontmoedigd met betonnen bollen... zo groot als een flinke sinaasappel. Die worden met kettingen boven het spoor gehangen... waardoor dakreizigers risico lopen op een flinke klap. In het verleden zijn dakreizigers besproeid met rode verf... zodat ze later konden worden herkend en beboet. Maar de sproeiapparatuur werd al snel vernield. Ook weigerden religieuze leiders hun invloed te gebruiken... om mensen te weerhouden van treinsurfen. Ook prikkeldraad op de treindaken werkte niet.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 granny Sax solo, Candy Dulfer. En de zangeres was Sherry Diane's Vorig jaar was ze nog de gast hier bij het oog. En ze zong een oud nummer van de Rosemary Clooney, Come on in My House. Je ziet niet vaak zoveel eensgezindheid in de Tweede Kamer... als vandaag over de stichting Different. Die stichting biedt therapieën aan christelijke mensen... die worstelen met homoseksuele gevoelens. Die therapieën worden vergoed. Die zitten zelfs in het basispakket. Een meerderheid van de Tweede Kamer en minister Schippers... willen dat dat veranderd. Ik ga erover praten met Esmee Wiegman van de ChristenUnie en met Pia Dijkstra van D66. Goedenavond dames. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Dag. Uh, mevrouw Dijkstra, uh, wat is er wat u betreft mis met die therapieën van Different? Therapieën van Different zijn er op gericht om uh, uh, mensen met een, met een homoseksuele geaardheid om die uh, te leren dat dat uh, iets is wat uh, niet in uh, overeenstemming is met de Bijbel. En uh, om ze te leren dat ze uh, hun seksualiteit uh, daarin niet mogen beleven. Ja. En dus uit het basispakket? Ja, kijk, um, sowieso zit er uh, uh, geen therapie uh, rond homoseksualiteit in het basispakket. Uh, sinds 1 januari zijn allerlei vergoedingen die uh, te maken hebben... Met, of, of die gaan over het niet hebben van een ziekte of iets wat geen ziekte is, dus verwerking naar echtscheiding... of uh, zoals in dit geval uh, homoseksualiteit, uh, de verwerking daarvan... en hoe als je uit orthodox-christelijke kring komt, hoe moet je daarmee omgaan? Dat is geen ziekte. Homoseksualiteit is ook geen ziekte. Dus zou helemaal niet vergoed mogen worden uit het basispakket. Dus als het er nu in zit, dan zou het er in ieder geval uit moeten. Nou ja, het, het wordt uh, gedeclareerd, kennelijk, onder ja. een andere noemer. Smee ja. is Wiegman van de ChristenUnie. Goedenavond. U neemt het op ja. voor Different, hè? U kent die organisatie. Um, ja, ik ken de organisatie, maar um, het is niet zozeer dat ik uh, vooral opkom voor een bepaalde organisatie. Maar wat ik ontzettend belangrijk vind, is uh, de ruimte en keuzevrijheid in ons land. Dat mensen die worstelen met, uh, met bepaalde vragen over hun uh, homoseksualiteit... en uh, zich aangesproken voelen door de hulpverlening die een organisatie biedt... Um, dat die mogelijkheid er is. En dan zou ik zeggen van waar die ophef op het moment dat een organisatie gewoon puur conform de regels eh, werkt, um, uh, wat voor vergoeding uh, door zorgverzekeringen in aanmerking komt, maar ook uh, waar uh, de kwaliteit van de hulpverlening ook in orde wordt bevonden door de inspectie, dan denk ik ja, van waar dan deze politieke ophef en eigenlijk ook direct het oordeel, ook op basis van allerlei vooronderstellingen, deze, deze vergoeding moet stoppen en, uh, en deze hulpverlening moet stoppen. Ja, maar. maar ja, <laughs> nou ja, reageer maar meteen. Ja, ja kijk, de inspectie gaat juist onderzoek doen nu. Die zeggen, wij kennen de, deze organisatie niet... dus wij gaan nu eens kijken wat ze daar eigenlijk aan het doen zijn. Um, dus het gaat mij een beetje te snel om te zeggen... de kwaliteit daarvan is gegarandeerd. Ik vind wel dat er ook bij de zorgverzekeraars een plicht ligt... om als zij zorg inkopen van zo'n instelling... om dan te kijken op basis waarvan worden die therapieën gegeven. En ja. uh, als het gaat om de keuzevrijheid... ben ik het helemaal met mevrouw Wiegman eens... dat iedereen... Zelf moet kunnen kiezen of die zo'n therapie wil volgen. Uh, en als er helderheid is over uh, de manier waarop daarmee wordt omgegaan, ja, dat is dan je eigen keus. Maar dat mag wat mij betreft niet uit het basispakket vergoed worden. Dat moet je dan omdat, maar zelf betalen. Dat, dat moet je gewoon maar zelf betalen. Ja. Nou ja, maar goed, volgt, dan vraag ik, me toch ja, wel af. Ja? Uh, maar vraag me dus wel af. Um, uh, is de politiek en is dan mevrouw Dijstra, dan vandaag ook niet te voorbarig direct in de conclusies van dit moet stoppen en dit moet afgelopen zijn, maar ook mevrouw Dijstra zegt, nou, uh, laat de inspectie maar een oordeel geven. Ik heb een dat Different ook zegt, laat de inspectie maar komen. Wij zijn volkomen transparant. Ja. En laten we dan eerst maar eens even de gegevens op tafel hebben... van wat gebeurt er precies? Wat is de kwaliteit van die hulpverlening? Past het ook binnen ons vergoedingenstelsel... voordat we onze oordelen geven? En dan lijkt het me ook nog eens een hele interessante discussie... om straks in het voorjaar bij het pakketadvies... van het College van Zorgverzekeringen... om dan nog eens met elkaar na te gaan... Um, uh, wat gaan we collectief vergoeden en wat niet? Nou ja, ik maar heb, niet eenzijdig ja. een oordeel over deze organisatie. Nou, Ik heb eens even ik, uh, natuurlijk trouw gelezen, hè, die heeft het ja. Aangekaart. En daar stond in dat volgens Different is homoseksualiteit geen geaardheid, maar een gerichtheid. Dat zegt Different. En hij zegt ook dat maakt het een behandelbare afwijking. En manager van Different claimt zelfs 30% van de cliënten van hun geaardheid af te helpen. Vindt u dat dan een geoorloofd doel, mevrouw Wiegman? Ja, nou goed. Ik ik heb een beetje ook uh, vragen bij de volledigheid van het artikel van uh, van Dagblad Trouw. En daarom uh, wil ik eigenlijk ook ja nu benadrukken van hoe belangrijk het is. Laat Different gewoon ook zelf uh, aan het woord maar, komen. Maar dit is toch en duidelijk? Wat hier staat. Ze claimen 30% ja, dus... mensen te helpen, ja. dus van hun gaat het af te helpen. Dus dat ja. is een doel. Nou goed, ik heb, ik heb vandaag nog even wat meer ook informatie ook opgevraagd. En Different is zelf ook met een persverklaring gekomen. Dat heb ik ook gelezen, maar daar staat niks in over de inhoud nee. van de therapie. Nee. En, en daarom is het ook zo belangrijk, van, probeer gewoon ook als politiek niet direct al te zeggen, uh, wij beoordelen uh, uh, inhoud van therapieën, maar we hebben heel duidelijk gezegd, als het gaat om de kwaliteit van de zorg, dat is iets van professionals, van Zorgverzekeraars en ook van de inspectie. Om uh, daar met elkaar afspraken over te maken. Wat komt voor vergoeding in de aanmerking. En Laten we eerst maar eens daar heel helder die informatie vandaan krijgen... voordat wij als politiek allerlei oordelen gaan vellen. Terwijl yes, je zegt okay. van nou, er nou, valt wel wat meer te zeggen. Duidelijk. En dat blijkt natuurlijk ook wel uit de ervaringsverhalen... die bijvoorbeeld vanavond ook op televisie te horen waren. Nou ja, wij ook bij RTL, een ja, We hebben vandaag zegt, ook een aantal mensen aan de, uit de praktijk aan de telefoon gehad. Hè? Christelijke psychologen en psychotherapeuten. En die zeggen, ja, we krijgen in, in de praktijk hulpvragen van mensen... die worstelen met hun homoseksuele gevoelens. Die willen geen homoseksuele relatie vanwege hun christelijke overtuiging. En die vragen dus eigenlijk, help mij... om met die gevoelens om te gaan. Misschien wel om ze te onderdrukken. Mevrouw Dijkstra, wat moet je daar dan mee doen met mensen die die hulpvraag hebben? Als mensen de hulpvraag hebben om gevoelens te onderdrukken... dan denk ik dat de enige juiste reactie van een therapeut moet zijn. Um, dat je kijkt naar wat, uh, wat daarachter zit. Wat daar, uh, uh, wat daar aan ten grondslag ligt. Um, mogen mensen van zichzelf niet zichzelf zijn? Um, en, en wat is daar de reden van? Maar dat is natuurlijk iets heel anders. dan als in een bepaalde richting... Uh, die, uh, nou ja, die dat nog versterkt. En ja, de KNMG heeft ook gewaarschuwd... voor de schadelijkheid van dergelijke therapieën. Ik heb op de radio iemand gehoord die zelf dergelijke therapieën heeft gegeven. Ook zichzelf genezen meende te hebben. Getrouwd is, kinderen heeft gekregen. En nu alweer heel lang samenwoont met een man. Een man dus ook om wie het gaat, een homoseksueel. Die zegt... In de end, uiteindelijk, kan dat niet, want dit is wie ik ben. En ik kan niet mijn hele leven lang onderdrukken wie ik ben. Mevrouw en, Wiegman. En wat mij betreft is He? de enige juiste um, therapie is dat je mag zijn wie je bent. Mevrouw Wiegman, reageert u daar eens op? Ja, nou goed, eigenlijk um, dat punt van onderdrukken al dan niet. Nou, daar doen gewoon verschillende ervaringsverhalen de ronde. Uh, vanavond, ik hoor een verhaal van iemand die zegt, ik voel me uitstekend geholpen bij, bij Different. Ik heb het een plek kunnen geven en uh, ja, ik ben er gewoon goed mee verder gekomen. En er is ook een ervaringsverhaal die zegt, ik kan hier niks mee. En dat bedoel ik nou met de waarde van keuzevrijheid. Het is gewoon fantastisch als mensen uh, bij Different uh, zich geholpen voelen en zeggen, ik kan hier goed mee verder, uh, het is, uh, kwalitatief uh, is het goed en het heeft mij verder geholpen. Het is ook heel erg prima als mensen zeggen, sorry. Maar uh, ik, ik voel mij daar onvoldoende geholpen. Um, en uh, ik, ik wil er toch op een andere wijze mee omgaan. Er is natuurlijk alle vrijheid om afstand te nemen van deze organisatie. Nou, en op, op een andere manier met ja, de zaken om te gaan. Maar, maar uit die, het onderzoek, die keuzevraag, dat nee, vind ik nee, het belangrijkste. Oké, okay, maar er blijkt dat onderzoek vandaag ook dat jongeren nog steeds niet worden geaccepteerd... als ze uitkomen voor hun homoseksualiteit. En dan lijkt mij dat het toch niet helpt... als er nog steeds organisaties zijn... die homoseksualiteit willen behandelen als een afwijking. Ja, maar goed. En, maar dat bedoel ik dus met die vooronderstelling. En dan zeg ik dan... ik denk dat het belangrijk is dat heel helder is... wat precies de werkwijze is van difference. Nou, om daar een zorgvuldig het... inhoudelijk oordeel over te geven. Maar Wiegman, en dat het gaat het... over het, het is... uitgangspunt. Het gaat aan ja, wat maar dat aan de maar... grondslag ligt... dat je zegt homoseksualiteit... Seksualiteit, um, dat is niet je wezenskenmerk. Dat is iets. Uh, de seksualiteit, de, uh, de seksuele identiteit, dat, dat is iets wat te veranderen is. Ja, maar nou, het is, dat is, dat is natuurlijk niet, heel wat, maar erg. Dat is nee, de maar basis het is... van mijn verwijt ook richting deze organisatie. Maar dan is het dus echt goed en belangrijk om even de feit op tafel te krijgen. Is deze veronderstelling die organisatie werkt zo en die, uh, uh, die geeft een therapie waarbij mensen uh, zaken moeten onderdrukken. Is dat inderdaad feitelijk aan de hand? Is ja, dat, dat maar kwalitatief de, toch goede maar, zorg? maar, maar de, en, de moment, en op een moment uh, dat door, uh, door de professionals en door zorgverzekeraars en door de inspectie wordt beoordeeld dit is kwalitatief gezien ja. geen goede zorg. En die dan ook niet voor vergoeding in aanmerking komt. Ja. Nou dan hebben we heldere feit op tafel. Maar het is nu toch heel Erg, uh, redeneren vanuit vooronderstellingen... en ook bepaalde ja. uh, okay, uh, ideeën ook, ja, en ideologieën... Okay. over wat de vorm van zou uh, moeten zijn. We vervallen in herhaling. Uh, nog even één ding. Uh, u, u weet natuurlijk, mevrouw Wiegman... dat u een, uh, een kleine minderheid uh, hebt... met uw standpunt in de Tweede Kamer. Ook minister Schi Schippers liet zich scherp uit. Uh, ja, hoe, hoe gaat dat nu, uh, nu, nu verder? Ja, goed, ik, uh, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd uh, uh, wat minister Schippers uh, precies gaat doen. Ja. Uh, want ook minister Schippers uh, die zal zich uh, moeten houden aan, aan de regels en afspraken zoals die binnen de gezondheidszorg zijn gemaakt. Ja. Op het moment dat uh, feiten op tafel komen, dat er kwalitatief goede zorg wordt, uh, wordt geleverd en dat er conform de regels van, uh, van de zorgverzekering wordt gehandeld, ja. dan vraag ik me af welke basis en welke grond minister Schippers dan uh, vervolgens heeft... om te zeggen, en toch uh, wil ik dat dit stopt. Goed, we gaan het meemaken. Hartelijk dank uh, beiden. Sme Wiegman van de ChristenUnie en Pia Dijkstra van D66. Ga graag gedaan. White lips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 Sells love to another man It's too cold outside For angels to fly Ripped gloves, raincoat Tried to swim, stay float Dry house, wet clothes stuck in her daydream been this way since 18 but lately her face seems slowly sinking wasting crumbling like pastries and they scream the worst things in life come free to us 'cause we're just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 For a couple grams We don't wanna go outside tonight In the pipe, we'll fly to the motherland Or we'll sell love to another man It's too cold outside For angels to fly Angels to fly Engelse rockmuziek zit in een uh, flinke dip. Vorig jaar is het verkoopaandeel rockmuziek gedaald tot het dieptepunt van 2003. Alleen Coldplay en Ed Sheeran kropen uit uw dal. En daarom hebben we Ed Sheeran laten horen met E-team. We gaan naar Oostenrijk. Morgen neemt het Oostenrijkse parlement een belangrijke wit aan. Duizenden Oostenrijkers die in de jaren 30, ten tijde van de dictatuur werden veroordeeld, vastgezet of verbannen... zullen worden gerehabiliteerd. Meer dan 75 jaar later dus... Ja, Wat is er toen gebeurd en waarom wordt dat nu pas rechtgezet? Daar ga ik over praten met Michael de Wert in Oostenrijk. Hij werkt voor de Wereldomroep en met historica Karin Jusek. En Michael de Wert, een belangrijk besluit voor Oostenrijk? Ik denk het eigenlijk wel, omdat toch een ja, essentieel deel van de Oostenrijks geschiedenis afgesloten werd. Tussen 1933 en 1938 had je in Oostenrijk een ja, min of meer fascistisch regime door de... Christendemocraten zou je ze misschien tegenwoordig noemen, toen de tijd waren het waarschijnlijk eerder klericaal fascisten. Mm -hmm. En het bijzondere is natuurlijk dat nu pas over dat thema gesproken wordt, dat nu pas die vele oordelen, die mensen die veroordeeld werden in die tijd, dat die gerehabiliteerd zullen worden. Ja. En je kunt je natuurlijk afvragen, waarom gebeurt dat 75 jaar later? Ja, dat Ik was Want dat het... we hebben het nu over de tijd voor de Anschluss, hè? Ja, ja. En uh, ik denk dat er eigenlijk vooral twee factoren zijn... waarom het uh, eigenlijk pas zo laat uh, aandacht gekregen heeft. Aan de ene kant had je de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Toen had je dat verleden van het nationaal socialisme... wat alles een beetje overschaduwd heeft. Wat de meeste ook ge, meest mensen geïnteresseerd heeft. Toen de tijd had je ook de Russische bezetting van het oosten van Oostenrijk. Dus ook een ander probleem wat voor de Oostenrijkers belangrijker was. En bovendien moesten na de Tweede Wereldoorlog die twee kampen... de Christendemocraten uh, of conservatieven en de socialisten... Zijn, dus het was voor hem belangrijker om vooral niet te veel conflicten te hebben... dan die oude conflicten van, van uit het verleden weer naar boven te halen. Ja, nou ja Voordat we al te veel op de zaken vooruit lopen... denk ik dat we even terug moeten gaan in de tijd. Want ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen dat meer heel helder voor de geest heeft. Het ging dus om een dictatuur tussen 34 en 38. Die begon met Engelbert Dolfoes. Uh, we hebben een fragment van hem. We laten hem even horen. Van dank je Dass ihr zu Tausenden heute hierher gekommen seid zu dieser schönen Kundgebung. Ja, glaubt mir, meine lieben Freunde, dieses gemeinsame Beieinanderstehen zu Tausenden, dieses gemeinsame Leben der Schwurfinger mit dem Ruf Österreich, ja, das ist ein Ereignis von geschichtlichem Wert und geschichtlicher Bedeutung. Ja, enthousiast toegejuicht. Uh, Karin Jusek, uh, wat was dat voor man, die dolfoes? Het was een christelijk sociale uh, politicus. Een uh, uh, man die maar twee jaar kanselier is geweest... en uh, daarna uh, per ongeluk werd doodgeschoten door, uh, door de nazi's. Hij heeft uh, wel daarvoor in, uh, Davour, in uh, maart 1934 eigenhandig het, uh, het parlement uitgeschakeld. Nadat het parlement zich weer eens een keer zelf uh, schaakmat had gezet... Had, heeft hij uh, met hulp van de politie voorkomen... dat uh, het parlement weer bij elkaar kon komen... en heeft met een noodverordening uit 1917 verder geregeerd. Ja, Maar goed, hij keerde zich dus tegen de, de nazi's... Ja, want ja. Wat, wat Michael de Weert al zei... er was een klerikaal-fascistisch uh, uh, regime ja. uh, aan de macht. Hij was daar de kanselier van. En uh, de, de, het was een heel erg militant katholicisme... en heel erg gekant ook ja. tegen het na ongelovige nationaalsocialisme. En Dolfoes heeft om die reden ook uh, aansluiting en bescherming... bij uh, Mussolini gezocht. Ja, Er zijn dus toen ook nazi's vastgezet... Ja, er zijn die ook die... nazi's ja. vastgezet, maar het grote plan van Dolfoes... en de Zijnen was om eerst de sociaaldemocraten uit te schakelen... en daarna de nazi's. Maar, maar ge... daar is hij dus niet meer aan toegekomen. Maar de, dan worden er dus nu ook nazi's gerehabiliteerd? Nee, die worden uitdrukkelijk niet gerehabiliteerd. Daar is een, uh, een clausule in opgenomen... die uh, zegt dat alleen maar mensen gerehabiliteerd kunnen worden... die zich voor het behoud van de democratie hebben ingezet. Ja. Dus... Uh, dat hebben de Nationaal uh, uiteraard niet gedaan. Nee. En Michel de Wert, hoeveel mensen leven daar eigenlijk nog van? Ja, dat is een interessante vraag. Ik heb gezien dat er in elk geval 16.000 mensen waren... die toen de tijd veroordeeld werden. Daar zaten natuurlijk ook wel de nodige naties bij. Hoeveel daarvan nog in leven zijn, is een moeilijke vraag. Zodat het, uh, het toch niet al te veel meer zijn... omdat ze toch wel minstens 90, wanneer niet 100 zouden moeten zijn. Maar het interessante is ook dat ook de kinderen en kleinkinderen... dat aan kunnen vragen, dus dat hun... hun uh, eh, vaders en grootvaders, heeft weer ook moeders en grootmoeders gerehabiliteerd kunnen worden. Ze zullen er trouwens eh, in financieel opzicht niet al te veel van hebben. Het is alleen maar dat dat oordeel herroepen wordt, maar het gaat toch gewoon om enkele hele prominente Oostenrijkers. De bekendste is waarschijnlijk Bruno Kreisky, Vroegere die tussen 1970 en ja, 1983 kanselier van Oostenrijk was. Eigenlijk wel de bekendste politicus van Oostenrijk na de Tweede Wereldoorlog. Die is toen de tijd ook veroordeeld door dat eh, soesnik regime. heeft ook in de gevangenis gezeten, maar dat oordeel is eigenlijk Nooit herroepen. Het is natuurlijk ook vertekend dat Kreis hier zichzelf daar ook nooit voor heeft ingezet. Dus dat het voor hem ook belangrijker was om vooral de vrede... met ja, de opvolgers van, van Sjoesnik, de Christendemocraten, dan toch maar te bewaren. Ja, toch vind ik dat verbazingwekkend dat dat nu opeens dus gebeurt. Dan denk ik, is dat dan al die jaren toch een thema gebleven? Dat is ook recht, recht, ja, echt een thema muziek, gebleven. Ja. Het is niet zo dat, uh, dat er nu voor het eerst over gesproken wordt. Nee? Nee, het is altijd een onderwerp geweest. Het is ook altijd een onderwerp van politiek conflict geweest. Er waren herhaaldelijk uh, conflicten over uh, monumenten die zouden komen... vanaf, vanaf de jaren zestig mm -hmm. voor de slachtoffers van het nationaalsocialisme... En dat liep vaak op niets uit, omdat de sociaaldemocraten dan zeiden... ja, uiteraard moeten de monumenten voor de slachtoffers van de nazi's komen... maar we willen graag dat de slachtoffers van het Austrofascisme ook op dat monument genoemd werd, waarop zo, zo de UVP, dat, de opvolgerpartij uh, van de partij van Juschnik uh, daar niets meer van wilde weten. En het resultaat was dat er helemaal geen monument kwam. Ja. Dat is een, een geschiedenis van 30, 40 jaar. Ja. En... ja. Het interessante is trouwens ook dat twee jaar geleden... er opeens weer een discussie opkwam... omdat het namelijk in het kanseliersambt altijd een mis plaatsvond... op de sterfdag van Engelbert Dolfoes. Ik heb dat eigenlijk helemaal niet geweten, dat het nog steeds plaatsvond. Nee, Wat... maar... niet, ook, niet nog steeds. Dat heeft Jussel volgens ja, ja. mij weer nee, ingevoerd. Nee, dat was Feyman twee jaar geleden. Die heeft een aangekondigd Dus de huidige socialist. Kanselier, dat hij dat niet wilde. Maar wat meer wilde. Vond plaats? Sorry, Hij vond een herdenkingsmis Oh, een herdenking, voor... mis. Oh, mis. Ja, ja, ja. Ja, okay. In de kapel van het kanseliersambt. Uh, wat toch wel aangeeft dat hij nog steeds een beetje als een martelaar... bijna als een heidige bewaard blijft. Het is zo dat de vicevoorzitter van het parlement van de christen-democraten gezegd heeft van ja, uh, voor ons is de Hofvoers nog altijd... het slachtoffer van het, van het nationaal socialisme... Maar tegelijkertijd heeft u wel gezegd van ja, hij is geen democraat geweest, dus dat hebben ze tenminste begrepen dat het inderdaad geen democraat was. Ja, het was een heel klein mannetje hè, die Dolfoes. Ja. ja. Een boerenzone, ja. Ja, ideaal voor karikaturen. Wat ook voorkwam bijvoorbeeld in het uh, toneelstuk van Bertolt Brecht. Ja. Uh, de afhoudsamen afstiek, dat is Arturo Oei. Dan wordt Dolfus ook door een dwerg gespeeld. Dus dat is altijd uh, ja, een mooi effect... wat misschien tegenwoordig niet meer zo politically correct is. Ja. Maar dat is in het verleden vaak gedaan werd. Zijn er nou ook nog mensen die zeggen... ja, maar dit is belachelijk, dit moet helemaal niet gebeuren... of vindt, is iedereen het er nu wel over eens in Oostenrijk? Ik denk dat, dat eigenlijk de meeste mensen, ook bij de christendemocraten... toch wel zien dat ja, Dolfoes uh, nou ja, niet echt een democraat geweest is... en dat het toch uh, wel terecht is dat die oordelen herroepen worden. Het is interessant dat morgen in het parlement... de Christendemocraten ook voor die wet zullen stemmen. Er zou echt de een partij niet voor stemmen, namelijk de FPE. Uh, de partij die in het verleden bekend was door hun leider, Jurk Heijder... die dan uiteindelijk zelf weer een nieuwe partij heeft opgericht. Ze hebben gezegd dat het aan de ene kant ja, die wet absurd geformuleerd was. Bijvoorbeeld dat gesproken wordt over een onafhankelijk, democratisch... en uh, zijn, van zijn historische taak bewust Oostenrijk. Dus mensen die zich daarvoor hebben ingezet. Gezet. En een, een afgevaardigde van de FPÖ heeft ook gezegd... Van, ja, juist veel socialisten waren eigenlijk voor de Anschluss ja. aan Duitsland. Dus dat zal niet toepasselijk zijn. Okay. Maar ik denk dat ja. wat er werkelijk achter steekt, is toch het feit dat de nazi's niet gerehabiliteerd worden... Want toen 1955 de FPU werd opgericht, dan was dat door voormalige Nazi's. Dat zegt ze natuurlijk niet met zoveel woorden. Ja. Maar ik denk dat iedereen in Oostenrijk dat toch wel beseft. dat ja. dat de eigenlijke achtergrond is dat ze het niet ondersteunen. Ja, Karin, en Juszek, ik heb begrepen dat uh, uh, zijn portret nog altijd uh, in de fractiekamer van uh, de ja. uh, VP, de opvolger uh, van de partij. Het zijn hangt portret. er nog ja. steeds. Ja. Ja? Heb u het wel eens gezien? Uh, en daar uh, wordt nog steeds over ja? gesproken dat het dan nog steeds hangt. En, uh, de Groenen die de, de initiatief hebben genomen om, uh, om uh, deze, deze wet uh, door te krijgen... Ja. hebben uh, laten weten dat ze hopen dat het zal verdwijnen... in de loop van de aanstaande verbouwing van het parlement. Ja. Maar ik wilde eigenlijk nog iets bijzeggen over dat, uh, dat die wet morgen... Ja. dat het toch eigenlijk... Uh, ja, de prijs die, die uh, de Groenen en de Sociaaldemocraten hebben betaald... voor de toestemming van de EVP is dat het woord astrofascisme niet in de tekst mag voorkomen. Nee. Want uh, er zijn dus ook uh, toonaangevende... Uh Mensen in de katholieke volkspartij. Die nog steeds uh, dus voor een, uh, voor een held en martelaar houden. Ja. En ook van austrofascisme van de term niets willen weten. Maar voorkeur geven aan de term stand en staat. Ja. Goed. Uh, dank u wel uh, beiden voor deze uh, geschiedenisles. Want uh, zo heb ik dat oh. toch wel ervaren. Karin Jussik en Michael de Wet. Dank u. Oostende van Spinvis. En morgen staat hij op de planken in Rotterdam in de Schouwburg. Samen met Motel Mozaïek. Ja, dit heet dan wel Oostende. Maar wij gaan nu helemaal naar de, de andere kant, naar het westen namelijk. Um, van deze films heeft u er vast wel eentje of meer gezien. serve this to die like this i was building a house deserves got nothing to do with it i'll see you in hell with money De Nederlandse regisseur Roel Rijné hoopt aan dat rijtje straks een titel toe te kunnen voegen Dead in Tombstone en hij is in Los Angeles. Goedenavond. Goedemorgen hier. Goedemorgen Ja, uh, hebt u ze herkend? Ja, natuurlijk. Once upon a time in the West en voor 50, 500 dollars. Nee. Good Bad was die andere? Good Bad the and En de laatste? Eh forgiven, ja, maar goed. Dat was misschien nou, dat ook wel een was. beetje lastig door de telefoon. Maar goed, u... <laughs> um, bent u een westernliefhebber? Ja, heel ah, erg. Heel erg, ja. Heel erg, Zeker Once Upon a Pine of the West. Dat is ja. absoluut een van mijn favoriete films. Ja. Weet u eigenlijk... Want u gaat dus nu ook een, een, een, een Western maken, hè? Dat is ja, toch dat de bedoeling? En, mogen jij zeggen op de radio? Ja, het mag... Zullen we dat maar okay. doen? Dan? Ja, oké. Okay. Ja. Goed. Hey, uh, uh, um, weet je of er eigenlijk pas eerder een Nederlandse regisseur een western heeft gemaakt? Zeg aan dat genre heeft gemaakt? Uh, weet ik niet. Ik denk het niet. Nee, niet een echte, echte western. En, uh, dus dat vind ik wel erg uniek om, uh, om dat te doen. Ik ben uh, zeer vereerd. Om dat te doen. Nou, zal ik je eens wat verklappen? In 1914 ja. is er een Nederlandse western gemaakt. Oh, nee. 1914, ja. Door Louis Crispijn was de regisseur... en die heette Liefde Waakt. Oh, nou, dat hartstikke. lijkt me toch wel iets om nog een keer te gaan bekijken. Maar goed, um, ik weet niet of hij de ingrediënten... van een goede klassieke western heeft. want die zijn, wie, Wat zijn die voor jou? Nou, de ingrediënten van een goede klassieke western... is um, een goede bad guy, een goede hero. Um, en in, in een wereld waar eigenlijk geen wetten zijn... En, geen regels zijn, een, een wetteloosheid. Um, en dan een goede revolvergevecht. Uh, ja. Dat zijn toch wel de ingrediënten. En, en De Dead in Tombstone, uh, kun je heel kort dat verhaal schetsen? Want, want ik neem aan dat deze ingrediënten daar dan in zitten. Zeker. Nou, de, de film gaat over een, een bende in het Wilde Westen. die zeg maar moorden en uh, roven en verkrachten. En de leider van die bende begint eigenlijk na te denken van, uh, nou, misschien moeten we daar wel eens wat minder doen. Uh, ja, roof is goed, maar we hoeven niet altijd iedereen te vermoorden. En hij krijgt uh, vroeging. En de tweede onder zijn commando schiet hem in de rug en doodt hem. En dan een jaar later komt hij weer tot leven. En, uh, want hij heeft een, uh, een deal gemaakt met de duivel om nog 24 uur te leven... om uh, wraak te plegen tegen zijn oude bende en ze allemaal uit te schakelen. Dus het is ook nog een snufje Faust. Ja, zeker. Ja. En je gaat filmen in Roemenië? Ja. Waarom daar? Nou, um, ik wilde eigenlijk het beste maken... ook al ben ik een, goeie, een liefhebber van Unforgiven en Once Upon a Time in the West... Mm. Um, ik wilde eigenlijk iets anders proberen. Want ik denk dat het, uh, het jonge publiek van nu... Uh, kan niet meer zo goed tegen hele lange, langzame, trage westernfilms... Ik denk dat dat ook de reden is waarom bijvoorbeeld 310 um, to Yuma, de remake, een beetje was gefaald hier in Amerika. Mm -hmm. Dus ik wilde eigenlijk iets anders doen. Veel moderner en sneller en handheld en op een andere stijl maken. Um, dus ik wilde big gaan van de woestijn. Um, en in Roemenië hebben ze Cold Mountain gedraaid. En wij zijn in staat om uh, alle huizen en alle dorpen van Cold Mountain te gebruiken, ook die bestaan er nog. En uh, de hele film gaat zich eigenlijk in de regen afspelen. Dus de hele film is in regen, erg donker, veel nachten. En, uh, dus het wordt een ander soort western dan we nu toe gewend zijn. Ja, er zijn uh, recentelijk wel meer westerns uh, gemaakt, hè? Uh, True, True Grit, uh, uh, The Assassination of Jesse James en Jonah Hex. Ja. Die, die ken je allemaal? Zeker, ja. zeker. Even, even een fragmentje van True Grit. Can we depart this afternoon? Weg. <laughs> you are not going. That is no part of it. Well, you have misjudged me if you think I'm silly enough to give you 50 dollars and watch you simply write off. I'm a bonded US marshal. That waste but little with me. I will see the thing done. Oh, ja, Jeff Bridges was dit he? als de US marshal die uh, yeah. na nauwelijks te verstaan is door de pruimen tabak. Um, is het een soort of revival of, of van, van de western C kunnen we dat uh, concluderen? Nou, ik weet dat, dat nu in Amerika men daar wel over aan het praten is. Ik weet dat uh, Quentin Tarantino is ook een western aan het maken. Um, ik denk dat ze ieder jaar of iedere vijf jaar proberen ze het weer. En het is natuurlijk... Western is natuurlijk een goed klassiek uh, Hollywood product. Dat in de jaren uh, 70 en 60 en 40 en 30 heel veel gemaakt werd. Dus misschien is dit wel een revival. Ik weet in ieder geval dat Universal uh, met deze film heel erg wil proberen om... Een ander soort western te maken. En dat is ook zeg maar, waarom waar ze mij het geld geven om dit te doen. Mm. Omdat ik echt even gezegd heb: ik wil een western maken. voor een publiek dat videogames speelt. Mm. En dat nu uh, dat, dat een ander soort ritme gewend is. En ik wil niet een, een true grid-stijl film maken. omdat true grid is toch gewoon een heel klassiek gemaakt. Ik vind het prachtig. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk niet echt geschikt voor 16-jarigen. En, uh, en deze film moet toch voor een jonge publiek worden. Ja, en jij denkt wel dat een jonge publiek nog steeds wel een, een western kan waarderen? Ik denk dat een jonge publiek... Um, uh, ze houden ook van science fiction, ze houden ook van actie. En ik denk dat historische films doen het erg goed. Ik denk dat de western wereld altijd wel tot verbeelding spreekt... vanwege de wetteloosheid en uh, vernieuwing... En uh, dus ik denk dat, dat al die factoren, en avontuur. En ik denk dat al die factoren in de Western uh, zitten. Ja, um, je maakt hem voor een Amerikaans publiek, hè? want jij bent uh, al jaren uh, ben jij druk aan het werk in Los Angeles. We zijn jou hier in Nederland gewoon helemaal kwijtgeraakt bijna. Nou, nog niet helemaal. Nee, niet helemaal. <laughs> <laughs> ik zei ook bijna. Ja. Maar goed, maar in eerste instantie is dit een, een, een film voor, voor Amerika. Maar ik neem aan dat je het ook wel leuk zou vinden... dat hij naar Nederland komt, te zijn de tijd. Ja, nee, ik hoop absoluut dat het in Nederland uitkomt. Um, ik weet alleen van, van Universal dat Westerns... eigenlijk het internationaal minder goed doen. Dat er minder uh, animo voor is uh, in Europa dan in Amerika. Maar um, ik ben ook bezig met een Nederlandse film. Een hele grote Nederlandse film. Dus hopelijk uh, is dat iets wat jullie dan kunnen zien. Ja, en wat, hoe gaat hij heten? Daar mag ik nog niks over zeggen. Mag ik mag er nog helemaal niks over zeggen. Nou nee. ja, goed. Nou ja, nou, okay. ja. En ook niet wie er... Nou, Oké, okay, dan zal ik er maar verder ook niks over vragen. Hey, ik wens je heel veel, uh, heel veel plezier en, uh, en sterkte daar in, uh, in Roemenië met de Westen. En ik, we hopen dat we hem de zaterdag tijd ook in, uh, in de bioscoop kunnen zien. Dank je wel. Dank je wel, Roel gaat René. Ja, dag. Vijf voor twaalf. De Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 2011, de derde editie. Deze week een selectie uit de longlist van de 100 beste gedichten... waaruit volgende week dinsdag in een speciale uitzending... de winnaar zal worden gekozen. Ik verheug me er nu al op. John Janssen-Veghaler vertelt u nu wie er vanavond voorleest. Vanavond leest dichter Ramsinasser gedicht 10.473. Ja, oftewel Carnevale. Terwijl de straten vol stroomden met volk, zei je: Ik hoor een zacht geruis, alsof iemand een kraantje openzet. Traag reed een wagen voorbij met dansende dames in rode jurken. Terwijl blauwe mannen vrolijk zwaaiden, zei je: Ik droomde dat ze mijn hart wilden stelen, voel het nog bonken. De luidsprekers joegen een samba door de binnenstad. Terwijl de hemel zich vulde met snippers papier, zei je... Ik krijg te weinig lucht, alsof iemand proppen in mijn borstkast stopt. Een knalgele wagen draaide langzaam onze hoek om. Terwijl je longen volstroomden met vocht, zei je... Neem me nog een keer vast, ze komen me halen. Onder luid gejoel tilden de dragers de witte prinses op haar hemelbed... Hier kon ik nou zelf geen chocola van maken. Nee, terwijl het zo eenvoudig is, John. Oh, nee, leg het, is, uit. het is in tegendeel. Het is heel, inderdaad niet eenvoudig. Het is, ik vind het een heel, heel mooi gedicht. Heel sterk. Het zijn vier kwatrijnen. En in elk kwatrijn wordt een man eigenlijk op Of een vrouw, sorry. Een, een, waarschijnlijk een vrouw opgesloten. Je ziet, je hebt elk kwatrijn is, staat voor een bepaalde kleur. Het gedruis, tijdens carnaval waarschijnlijk. Er is gedruis in de straten. En elke keer, elke strofe. In de kern daarvan is één iemand die in problemen verkeert. Ik hoor een zacht geruis alsof iemand een kraantje openzet. Een andere keer zegt ze... ik droomde dat ze mijn hart wilde stelen, voelde het nog bonken. Iemand heeft een soort aanval, een soort paniekaanval... waarbij, die, waarbij ze geen lucht krijgt. Althans, ik denk dat het een zij is... omdat in de laatste strofe wordt beschreven... onder luid gejoel tilden de dragers de witte prinses op haar hemelbed. Ik vrees dat het iemand is die ofwel een bijna doodervaring of een doodervaring heeft, Het is het carnaval het gedruis. En in midden in dat carnaval heeft één iemand een crisis. En ik vind dat heel mooi, zoals die, de onmogelijkheid van dat gedruis, dat carnaval, dat feest dat maar doorgaat in alle kleuren, om op te merken wat er gebeurt met één iemand. En één iemand die daarbij is. De, die eenzaamheid, die stilte binnen dat gedruis, vind ik heel indrukwekkend. Ja, mooi. Goed dat je het nader verklaard hebt voor me. Ik zeg erbij, dat is mijn interpretatie. Ja. Maar misschien gaat het om iets totaal anders. Maar dat is wat, ik, uh, wat mij er zo in aansprak. We houden het hierop. Dank Ramsey Nasser. <lacht> Dit was gedicht 10.473. Ja, zometeen. Dan uh, praat Helco Span met Bob Zimmerman. God, die heet net zoals Bob Dylan. Uh, die heeft namelijk de filmmuziek gemaakt van die film over Suskind. En morgen is hier Clary Polak. En volgende week dinsdag dus, die dichters, hè? En een laatste glas in steen.